Mark Hokke met het NOS Journaal. De NS roept reizigers op om niet meer naar Zandvoort te reizen. Het spoorwegbedrijf ziet de treinen naar de badplaats vanwege het zonnige weer steeds voller raken. Dat heeft nog niet tot incidenten geleid, zegt een woordvoerder, maar er zijn wel zorgen over de komende uren. Als nog meer mensen met de trein naar Zandvoort gaan, dan kunnen reizigers zich niet meer aan de coronamaatregelen houden, denkt de NS. Topman Van Bokstol waarschuwt dat reizigers een nieuwe lockdown riskeren als ze zonder noodzaak de trein nemen. Minister Van Nieuwenhuizen bekijkt een voorstel om de eisen voor het motorrijbewijs te verlagen. Ervaren automobilisten zouden rijexamen voor een lichte motor kunnen doen zonder theorie-examen. Het voorstel komt van branchevereniging Rai. Volgens die vereniging neemt vanwege de coronacrisis de behoefte toe om individueel te reizen... In 13 andere landen zijn de eisen voor het motorrij-examen al verlaagd, zegt de Rij. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat motorrijden niet hetzelfde is als autorijden. Maar ze neemt het voorstel wel serieus. De Nederlandse sierteelt is aan het herstellen van de klap door het coronavirus. In maart viel de handel terug met 40 tot 80 procent. En inmiddels is die terugval 10 tot 20 procent. Door de coronamaatregelen liep de export van bloemen met een kwart terug... De siertelers verwachten dat de binnenlandse verkopen mede door Moederdag weer aantrekken. En in een woonwijk in Arnhem zijn vanochtend zeker 40 vaten met chemisch afval gevonden. De politie denkt dat het om drugsafval van een illegaal laboratorium gaat. Vaten met chemicaliën worden vaker gedumpt, maar meestal in de natuur. Dumpingen in de bebouwde kom zijn vrij zeldzaam. De vaten in Arnhem zijn inmiddels opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.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 DWK Media voor productpresentaties, bedrijfsoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Door het coronavirus is onze programmering gewijzigd. Volg ZFM Text TV, SIGO Kanaal 40 of onze andere media zoals de ZFM app en site voor het laatste Zandvoortse coronanieuws.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 Ik je En lekker om weer uh, terug te zijn met Zandvoort op zaterdag op de Zandvoortse Radio. Een hele goede middag allemaal. We zijn er weer vanuit uh, de studio Torweg Tina met uiteraard uh, de genomen maatregelen. Is het weer mogelijk om uh, live radio te maken vanuit de studio en daar zijn we heel blij mee. Maar het is nog steeds uh, ja, tijd uh, om uh, voorzichtig te doen met uh, corona. En dat begrijpen niet alle mensen. Goedemiddag trouwens uh, Albert-Jan, want uh, <laughs> mensen gaan massaal uh, naar het strand toe. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, klopt. Je hoort het net ook al in, in het nieuws. En uh, ik kom daar nog even op terug. Omdat ik had het ook al klaar als breaking news. Want uh, vanwege het lekker weer besluiten... en besloten natuurlijk veel mensen... om uh, met de trein naar het strand van Zandvoort te gaan. Het, wordt, uh, volgens de, en het werd en het wordt volgens de NS dan ook steeds drukker op het traject. En de vervoerder roept dringend op om niet meer met de trein naar de bladplaats te komen. Er zijn nog geen treinen stilgezet... maar we zien het aantal reizigers snel groeien, Laten de woordvoerder weten. De oproep is dus een voorzorgsmaatregel. We maken ons echt wel zorgen dat het straks te druk gaat worden. Een reactie van de gemeente blijft ook niet achterwege. De gemeente Zandvoort merkt ook op dat het drukker is... maar benadrukt dat het vooralsnog beheersbaar is. Op het strand en in het centrum zijn meer mensen... Maar het is niet zodanig druk dat er optreden hoeft te worden, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Zodra er weer ontwikkelingen zijn, zullen we jullie zeker niet onthouden. En heb je het strand gemist? Kijk dan gewoon op de webcam. Ja, dan zie je ook een strand. Zo is het. Nou, we zijn er weer na een aantal weken dat het inderdaad niet mogelijk was. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Ja, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. U ziet mij niet, maar ik ben er wel. Ja, je hebt een rode neus. <laughs> ja, <chimiek>. Jij ook. <laughs> allemaal in het kader van. Ja, nee, uh, nou, we zijn er weer en uh, niet alleen uh, vandaag, maar ook op de zondag uh, komen we terug met het antwoord op zondag. Gezellig. En dus, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, uh, te veel. Dus daar ben, ben, ben ik wel blij om, want dan kan ik dat vast uh, een doorschuiven naar morgen. Maar goed, wat gaan we natuurlijk allemaal doen? Nou, eerst, we hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Nou, dat kan eigenlijk niet, want er is zoveel gebeurd in het politiek gebied. Maar daar heb je vanmorgen uitvoerig bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort kennis van kunnen nemen. Wij komen daar heel kort ook nog even op terug. Uh, dus ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we gaan bellen met onze vaste verslaggevers en uh, contactpersonen die wij uh, elke dag of elke zaterdag in de uitzending hebben... Te beginnen met Joop Van Nes, Dus we gaan om tien over half drie voor het eerst schakelen met duintjespel. Ja, nee. Geen voetbal, nee. Voor, voor, voetbal denk voor ik, de toch? Nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee voor Joop Van Nist. Kijken wat hij de afgelopen acht weken heeft gedaan. Er was natuurlijk geen sport, niks van dat. Maar we gaan gewoon eens kijken hoe het met hem is en hoe hij die acht weken heeft doorstaan. Dat om tien over half drie. En dat geldt natuurlijk ook voor Jan van der Leden, de voorzitter van de SV's Zandvoort. Die gaan we om tien over drie bellen. En die zegt, ja, je kan rustig bellen hoor, want we zijn druk aan het klussen met alle vrijwilligers uh, op het voetbalveld. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe het met Jan is. En uh, hoe het de afgelopen acht weken uh, ja, hoe het allemaal gegaan is. En wat voor consequenties dat heeft en hoe lang het nog mag duren. Maar ja, de jeugd mag weer. hè, De jeugd mag weer. Maar toch, natuurlijk meer over met Jan. Om kwart over vier hebben we natuurlijk al Pit Report... en onze verslaggever op het circuit is altijd... een vaste verslaggever is Willem van Densen. Nou, ik, ik had hem van de week even aan de telefoon... en zei, waarom bel jij mij op? Ik zeg, nou, ik ben je gelukkig nieuwjaarwens. Ja, ja, ja. <laughs> Inderdaad, heeft voorlopig nog geen activiteit aan is. Geen geven. activiteiten, maar ook gaan we Willem vragen... hoe hij de acht weken heeft overleefd... en wat zijn plannen zijn in de nabije toekomst. Maar dat allemaal tijdens pitreport Report om kwart over vier. En uh, wellicht hebben we nog even een uh, ja, uh, uh, algemene en afromende uh, interview met uh, Jan Lammers. Onze collega's van Motorsport TV hadden dat nadat erg al bekend was dat dit jaar niet gereest gaat worden door de Formule 1 op het circuit Zandvoort. Uh, verder natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Wie ben ik ook vergeten? Bijna het beste paard van stal. Om tien over half vier uh, we, uh, komt, uh, bellen we met uh, Marco Termes. Niet alleen om te vragen hoe het met de krokodil is, of hij genoeg te eten heeft... Maar uh, ook hoe het met hem is gegaan de afgelopen acht weken. En daarnaast natuurlijk ook nog veel Zandvoorts nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale en uh, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, weer een vol programma. En finally zijn we er weer in de studio aan de Tolweg 10A. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wil je meekijken trouwens? www.zfmzandvoort.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A... Of schakel daarvoor de ZFM app in. En als je die nog niet hebt, download je hem gewoon in de Play Store, App Store of Windows Store onder ZFM Sandforge. Finally, it happens to me. En daar zong ook in de, de jaren 90 CC dan over. the side En ook dit. Van, nu hoor je zeker langskomen op de Zandvoorts radio. Dit was uh, Alone. Jawel. Nou, je zei net, uh, Albert-Jan, inderdaad uh, wat uh, problemen met de treinen. Dat ze te vol zitten naar Zandvoort. Hoe is het daar op dit moment mee? Nou, op, uh, uh, het laatste bericht dat ik uh, net binnen kreeg... is uh, dat het perron voor mensen die dus, uh, vanuit Amsterdam naar Zandvoort komen... dat dat perron is afgezet. Dus uh, die mensen komen de trein niet meer in. Oké, okay, dus uh, ja, blijf thuis uh, wat dat betreft... Ja. Zandvoort is niet de bedoeling dat iedereen meteen uh, hier uh, naartoe komt. We zijn wel gastvrij natuurlijk, maar uh, we houden ook rekening met uh, het corona en de regels die er op dit moment uh, zijn. Ja. Het andere nieuws nu. Nou, uh, vanmorgen uitgebreid aan de orde geweest bij onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, de politieke gestegel is weer uh, losgebarsten. Wanneer gaan ze trouwens met reces? Heb jij een idee? <lacht> nee, maar het is wel tijd dat het ja. uh, gaat gebeuren. Nou, Ik zou het vervroegen als ik hun was. De meerderheid van de PVV, OpenZ D66 en GroenLinks... wil per se de vergunning voor een ruime gebruik van de nieuwe extra toegangsweg naar het circuit blokkeren. Afgelopen woensdag werd tijdens de online raadsvergadering al duidelijk... dat verantwoordelijke wethouder Ellen Verhey hier grote moeite mee had. Bij aanvang van de voortgezette vergadering op donderdag bleek dat zij... het amendement dat was ingediend door de PVV, D66 en GL... Eh, GroenLinks als een motie van wantrouwen zag. Nou, dat wordt volgende week eh, vervolgd. Voorzichtig gaat de gemeente Zandvoort de maatregelen versoepelen. Zo zullen vanaf dit weekend een deel van de parkeerplaatsen aan de boulevards weer opengaan. Verkeersregelaars zullen de, druk, de, de drukte monitoren. En op basis daarvan wordt besloten of de gebruikelijke afsluitingen... langs de toegangswegen wel of niet ingesteld zal moeten worden. De tentoonstelling van de 15 fotopanelen op de boulevard de Vauvaars... zijn verplaatst naar het Badhuisplein. De huidige Formule 1-expositie wordt in juni opgevolgd... door een foto-expositie over corona. De expositie die in het kader van het Dutch Grand Prix was uitgesteld... duurt in ieder geval nog tot eind mei. Daarna komt er een tentoonstelling van foto's van zandvoorters... die een link hebben met deze virus. We hebben al heel veel mooie foto's binnen van, het zandvoort, van de zandvoorters. In feite kunnen we nu aan de productie beginnen. Maar we hebben gezegd dat die in juni van start zal gaan. Fotografen, beroeps- of amateurs kunnen nog tot 25 mei hun foto aanleveren. Aldus Hilly Jansen, directeur van het Zandvoort Museum en verantwoordelijk voor de expositie. Ook de Bibliotheek Zuid-Kermerland meldt dat de bibliotheken binnenkort weer open gaan. Waar de vestigingen Haarlem Centrum, Haarlem Noord, Haarlem Schalkwijk, Bloemendaal, Heemschede, Bennebroek en Hillegom maandag 18 mei weer de deuren openstellen, kunnen bezoekers in Zandvoort pas vanaf 23 mei die zaterdag weer terecht. En tot slot, de politie doet onderzoek naar een autobrand die plaatsvond op de zaterdagochtend op de Kostverlorenstraat en is op zoek naar getuigen. Omstreeks 1 uur afgelopen nacht kreeg de politie een melding dat een auto in de brand stond. De brandweer bluste de brand. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting. Heeft u iets gezien? Zaterdagochtend rond 1 uur op de straat of in de omgeving. Bel dan met de politie via 0900 8844. 0900 8844 of meld misdaad anoniem via 0800 7000. 0800 7000. Dankjewel albert Dat was het Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM app en mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Kijk even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En uiteraard kan je ook meekijken in de studio, meeluisteren en noem maar op genoeg mogelijkheden op de CFM app. Een paar dagen op uh, meteopagina.nl dat het vandaag een hele mooie zonnige dag zou worden. En dat is het gelukkig ook. Het is sunny. En er ging ook uh, deze plaat over van uh, Bodium. Straks uh, meer nieuws over uh, de drukte op het uh, station van Zoonfort. We hebben ook vernomen, albert dat er uh, heel veel uh, cameraploegen op dit moment uh, aanwezig zijn al daar. Hoe Zou die ook bij de trein zijn gekomen? Ik heb geen idee. <laughs> <laughs> Misschien met de auto, dat denk ik. Als. Ja, ik moest even een snel kort, kort bericht. Maar ja, ik bedoel, korter dan kort kan eigenlijk niet. Maar uh, goed, nee, we krijgen net foto's vanaf het uh, station uh, aangeleverd... van onze collega Thomas. En uh, de politie staat er al. En, uh, maar ik moet zeggen, de foto die gemaakt is... valt me nog mee, de, de, de drukte. Maar het bedriegen waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Oké, okay, maar goed. Dus, dus. nou daarover uh, straks uh, uiteraard veel meer morgen. En eerst op we het uh, weerbericht. En dat doen we eerst met de plaat van uh, Billy Joel. Ja, Billy Joel, dat hoor ik vanmorgen. Hij is vandaag jarig. Oh, 68 jaar oud geworden. Vandaar deze plaat van Billy Joel. And you're only human. We kunnen wel even gaan zingen voor deze man. Wat vind jij ervan, Albert uh, Jan? Zullen we dat doen of niet? Nee, hè? nee doe maar niet. Nee, doe we niet. Hij is vandaag 68 voor uh, Billy Joel en You're Only Human. Een single van hem uit 1985. -80. Straks zo rond 10 voor 3 schakelen we over naar het station... naar Thomas de Jonge, ons verslaggever over de situatie aldaar. See you the Eerst gaan we onder meer kijken naar het weerbericht voor de komende dagen en hebben we heel veel lekkere muziek. Albert-Jan, go ahead. Uh, vandaag, nou, het is natuurlijk een pret prachtige lentedag met volop zonneschijn. Uh, aan zee wordt het maximaal een graad of 20. Achter de duinen loopt het klik op naar 22 à 23 graden. In de grote steden zelfs naar bijna 24 graden. De wind waait uit Noordoosten en is zwak tot matig. Aan zee wordt de wind later noordelijk en op de stranden gaat het krik langzaam wat omlaag. Aan het eind van de middag is het dan 17 à 19 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het wordt niet kouder dan een graad of 10 à 12. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zeker in de ochtend schijnt nog de zon. Later op de dag is de kans op een bui, maar over het algemeen blijft het in de regio droog. De noorden tot noordoostenwind neemt flink in kracht toe... en wordt vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee... Windkracht 5 tot en met 7. De temperatuur stijgt naar 18 à 20 graden aan het eind van de ochtend. Maar in de middag gaat het kwik flink omlaag. En aan het eind van de middag is het nog maar 12 à 13 graden. De stevige wind maakt dan nog het, het zelfs nog wat kouder aanvoelt. Maandag is er een mix van zon en wolken en blijft het droog. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is vrij krachtig, krachtig. Windkracht 5 tot 6. De temperatuur stijgt naar hooguit 11 à 12 graden. En dat is veel te laag voor de tijd van het jaar. Normaal is de graad op 18. Dinsdag is er wederom kans op buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De noordwestenwind is meest matig en de temperatuur stijgt naar 11 à 12 graden. Ook woensdag waait er een matige noorden tot noordoostenwind... en de temperatuur blijft opnieuw steken bij 11 à 12 graden. De zon schijnt daarbij geregeld en het blijft droog. En tot slot donderdag. Donderdag is het een fraaie mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 12 tot 13 graden in Haarlem en Zandvoort. Uh, en 14 graden in Hoofddorp en Amstelveen. En daarmee blijft het toch wel een beetje aan de koude kant voor mei. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan, dat was het weer voor de komende dagen. Na te lezen op meteopagina.nl of www.ricoweer.nl Dat was het weer. Here's my key, philosophy A freak like me, just needs infinity, infinity. infinity. Relax, take your time Take your time Just in me and you will find infinity Het origineel is van de Cooler Jazz. je hoort, de Infinity, Een plaat uit de begintijd van ZFM eigenlijk, hè. dus dan nou, gingen we even 30 jaar terug in de tijd. Dat is een hele tijd. Nou, we hebben hem weer sinds weken aan de telefoon. Joop Fres, goedemiddag Joop, welkom. Ja, dankjewel Rob, uh, luisteraars. Ja, dat ja. is een tijd geleden alweer. Ja, ik denk van gauw een week of negen of tien misschien wel. Ja, zoiets, nou ja. We hebben in ieder geval uh, alle maatregelen genomen om uh, gelukkig weer uh, uitzending te kunnen maken vanuit de studio. Ja, ja. En blij dat we dat je weer aan de doen. telefoon kunnen hebben. Ja, en uh, jij wil natuurlijk weten hoe ik het doel mee gekomen. Ja, dat, dat is de belangrijkste vraag is van uh, hoe heb jij die acht weken uh, doorstaan? Want je kon natuurlijk, je had geen voetbal uh, te melden op de, in de krant. Nee, niet, alleen, niet alleen voetbal. Ja. Echt niet. Ik heb me drie tandjes in de ronde vervuild. Ja. Dat is verschrikkelijk. Er is geen sport, maar ik ging altijd naar drie sporten toe. Uh, geen concerten, geen toneel. Allemaal niks. Allemaal niks. Thuis zitten alleen dus de, de, de politiek volgen en dat doe je via, via de computer. Ja, nou dat is ook een hele poos rustig geweest, maar uh, het is weer in volle hevigheid losgebarsten, hè? Sorry? Het was, het was een poosje rustig, maar de politiek is weer uh, vo uh, volledig uh, actief. Ja, dat is. Dit nu natuurlijk weer een crisis en zo antwoord. Je hebt je woensdagavond en donderdagavond niet verveeld waarschijnlijk. Pff, ik word gek van. <laughs> ja. Ja, ik, ja ik, ik, wil, nee, ik wil mijn mening niet geven. Dat doe ik niet, want ik moet overschrijven. beschrijven. Klopt. Geef mijn mening niet. Nee, maar uh, goed, oké, okay. maar goed, acht weken geen, geen, geen sport. Uh, uh, uh, nee. Uh, dus ook keurig aan de regels van de RIVM gehouden en dergelijke. Ja, ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Nog, nog hobby's ik in, uh, uh, in, uh, opgepakt? Ik ben in. Uh, kijk dus maandag is het is maandag negen weken dat ze met de corona zo zitten. Ja. En ik denk dat ik uh, in die negen weken. Uh, 13, 14 keer buiten ben geweest. Buiten, ja. buiten mijn tuin dan. Ik, ik heb mijn tuin zit in de zon. Dus ik zit lekker in het zonnetje, daar gaat het Niet om. Maar, uh, ik durf er gewoon niet uit, ik durf het gewoon niet. Maar af en toe moet je gewoon boodschappen doen, daar ontkom je niet aan. Ik, ik kan het voor iemand laten doen, maar ik moet zien wat er ligt, wat, wat is er. Wat, wat is er voor vlees, wat is er voor groente, wat is er voor vis. Ja. Dat soort dingen, en daar kan ik niet iemand op uitsturen, dat moet ik zelf doen. En wat zijn jouw ervaringen als je zo de supermarkt ingaat? Wat vind jij van de situaties? Nou, ik ga. Normaal gesproken ga ik naar Albertijn, daar heb je genoeg ruimte veel meer dan bij de VOMA. Maar het schijnt vandaag bij Albert Heijn een gekke huis te zijn. Ja, maar met een beetje zand, slimme zandvoort, dan gaan z'n weekends geen boodschappen doen. Toch? Ja, het is vooral lul. Ja, en dan kijkt hij, kijkt hij mij ook nog aan en ik heb vanmorgen boodschappen gedaan, weet je wel. Natuurlijk. Dus, uh, ja, maar het, uh, ik heb het zelf ook ervaring, uh, ervaren vanmorgen en het viel mij op. Je had toch zo'n uh, zo lint zeg maar, voor de deur bij uh, Albert Heijn. Dat je ja, twee dat richtingen er had, ingang ja. en uh, uitgang uh, buiten, ja. en dat uh, de mensen niet tegen elkaar dat uh, uh, niet opbotsten. Dat lint is inmiddels weggehaald. Dat is er niet meer. Ja, ik, en ook bij het uh, brood zijn de hekken maar... ook verdwenen. Oh, oké. Okay. Nou, Daar ben ik nog niet geweest. Oké. Okay. Nou, nou, dat dus zo... vind ik dan heel apart eigenlijk. Ja, dus uh, daardoor wordt het ook uh, chaotischer, heb ik het idee. Het zou zomaar eens kunnen hoor. Ik weet wel. De... De uh, parkeerterreinen, Amsterdam Boulevard, die gaan deels open. Dit weekend. En uh, je merkt het direct op het stand is hartstikke druk. Ja, en dan heeft het best kans dat uh, de burgemeester zegt... Uh, ja, sorry, het gaat weer dicht. We hebben een eigen dikke schuld. Ja, het is maar, erg erg rot. Maar ja, dat is, dat is op een gegeven moment uh, ook, ook de consequentie van... als je het een beetje laat vieren, om het zo maar eens te zeggen... dat er dan ja. massaal, massaal... Uh, uh, ja, ja, ja opgedoken wordt. Uh, Albert-Jan, het, het is prachtig mooi weer. Ja, oké. Okay. Men wil eruit, men wil. maar je, je, je kan je nergens uh, ontspannen, je kan nergens gaan zitten, je, er zijn de terrassen open, uh, oh, alle is ja. zijn dicht. Ja. ja. Je, je krijgt wel een beetje het, een spanningsveld, morgen hebben we er geen last van want dan wordt het slecht weer. Ja, als het ook. Dat zou ik haar zo zeggen. Ja. <laughs> nou, niet slecht, maar, maar koud in ieder geval. Maar, maar goed, het, uh, het, het wordt wat versoepeld. Er wordt meer verantwoording gelegd bij de, bij, de, bij de individuen zelf, bij de mensen zelf. <kijf> en ja. uh, als dat niet, niet zou werken, ja, dan, dan scherpen ze de regels natuurlijk weer aan. en Dan, gaat, dan gaan ze de ja. andere kant weer op, dat is heel logisch. Maar Had jij had, had je jij nou ook, uh, nou ook graag, als die mogelijkheid er zou zijn geweest, had jij je dan ook laten testen op corona? Nee, ik denk het niet. Ik heb geen verschijnsel. Ik hoest niet een keer in de uur, weet ik veel. Als je te veel praat? Ja, ja, ja. daar heb, ja, heb je wel. Nee, maar ik, ik, ik, heb een, ik heb een app van, van de lieve van van vrouwengast in Amsterdam. Ja. Dan moet je elke dag moet je gewoon heel eerlijk je waarden invullen. Uh, dat is je temperatuur. En, uh, ben je neus verkouden? Dan heb je, uh, moet je hoesten? Uh, dat soort dingen. Ja. En dan uh, moet je een stuk of zeven van dingen invullen. En dan krijg je, op de loop van de dag, melding van: uh, We hebben geen. Uh, uh, ...noodzaak om u verder, uh, verder te sturen. ...nou, dan weet gewoon dat het goed is. Ja. En dat moet je gewoon elke dag doen. En dat moet je gewoon eerlijk doen. Want als je dat niet doet... ...ja, dan dus heeft het kans dat je, dat je een haasje bent. Ja. Maar... Zei hij netjes. Maar goed, het, het systeem wordt wat versoepeld. Het einde is nog niet in zicht... Uh, nee. Dus uh, voorlopig uh, geen, geen voetbal, ja, geen sport. Ik, ik zou het het mooiste vinden als eindelijk die strandpachters open kunnen en dat de horeca open kan. Ja. Dat is gewoon zondvoort. 6%, 6 is afhankelijk van de horeca of toelevering of in die, uh, direct. Ja, en je, je bent niet de enige die ja. daar zo over denkt hoor. Nee, daarom <laughs> is het ook uh, inderdaad echt, uh, echt een ramp. Maar als ik uh, naar de cijfers uh, kijk, uh, Joop, hier in Zonvoort. Uh, 10 mensen opgenomen in het uh, ziekenhuis. We hebben ja. in totaal 32 geregistreerde besmettingen en 8 mensen ja. overleden. Na overleden. natuurlijk heel erg. Ja, absoluut. En uh, ja, ik, uh, we leven ook mee uh, met die mensen die uh, daarbij uh, betrokken zijn. Maar als je kijkt op 17.000 mensen, valt het ook wel weer mee? Ja, wij, ze rekenen terug naar uh, 100.000. Dat ja. schijnt Samson toch weer een behoorlijk hoog percentage te hebben. Ja, op 58,4 zitten we dan. Ja, we kijken, dat, is, dat is ietsje meer natuurlijk. Ja, ja klopt. Dus, ja. nou ja, in ieder geval uh, moeten we uh, uh, nog heel veel, heel veel weken ermee uh, doorleven. Ik ben, er voor, uh, op... en, uh, ik ben er bang voor, ja. Ik denk, uh, ik mag hopen dat in september uh, de, uh, het culturele gebeuren in weer losbarst. Uh, ja. Dat de sport weer mag beginnen. Maar ik, eh, ik vind het moeilijk. Ja, en ik heb dat ook het de, ook idee dat de, de regering ook niet weet wat ze ermee aan moeten. Want uh, Rutte lijkt wel een jojo. De ene dag zegt hij van nou, vanaf juni mogen de terrassen ja, dan, weer open. De dag later, dan, dan later is, zegt die, van, hij van nou, dat, het, dat, dat, dat, dat mag laat laat eigenlijk niet. Lichten. En dan de dag later hij zegt hij dat weer wel. Hij verzint het zelf niet. Nee, nee, dat klopt. Ik geef het een keer te doen hoor, die baan van hem op dit moment. Ja. Ik geef ik je te doen. Ja, maar het blijft onduidelijk doordat je steeds andere signalen krijgt. Dat is het punt. Dan moet we bij de RIVM zijn. Ja, maar jij, jij, jij hebt, je, jij hebt je, je ritme daarin gevonden. In, uh, in, in, in, de, in de regelgeving en uh, je houdt je ook moekeurig. Waar ik in het verleden, voor de corona, misschien wel 40, 50 uur in de week met de krant bezig ben. Ik zit nu 10 uur, denk ik, in de week. Ja, Goed, nou ja. Van onze kant, out of sight is niet out of mind, uh, Joop. Nee. <laughs> en uh, en als, er weer, als er weer sport is, dan gaan we weer verder op. op zeker. De we hebben er een cine, maar we moeten nog even wachten. Ja. Goed. Houd je haaks. En, houd je haaks en uh, blijf gezond. En, Jullie ook, blijf gezond. We bellen weer. Oké, okay, okay, dankjewel Joop. Hoi, inderdaad goeie, fijn goeie. om uh, ook jou weer uh, op de radio gehad te hebben bij Zandvoort op zaterdag. Normaal gesproken met voetbal, maar dat ligt natuurlijk uh, even plat. Uh, dus daar geen nieuws over, maar wel de andere nieuwtjes. Onder meer uh, de chaos op het station. Daar gaan we zo meteen over bellen met Thomas de Jong. Die is daar tp, oftewel ter plekke. En we zijn weer terug op de Zandvoortse Radio... met muziek uit de 70s. Dit was Toto en Hold the Line. Ja, we gaan naar het station van Zandvoort... want we hebben het al in het NOS-nieuws gehoord. Nogal een chaos geweest daar. En Thomas de Jong is daar ter plekke. Thomas, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, we kregen wel jou een keurige foto uh, uh, toegestuurd... maar die zag er redelijk uit. Laten we zeggen niet over, overvol, maar er was nogal uh, wat paniek. Ja, klopt. Ik, uh, toen ik uh, terug onderweg ging vanuit uh, de studio van uh, Goedemorgen Zandvoort... Ja. denk ik, ik uh, ga van langs het station om te kijken hoe wat. Nou, ik kom uh, vol met, eraan vol met mensen. Uh, ik kon geen kant meer op, want ik reed langs met de auto. Ik werd tegengehouden. En één uh, gekke huis hier ook. Um, nog steeds politie te paard staat hier. Um, Politieauto en, en een koppel van de handhaving staat hier nog. En uh, ja, het liefst dus wachten op, uh, op de volgende trein, die binnen nu en uh, vijf minuten zal komen ongeveer. Ik had begrepen dat het perron in Amsterdam ook was afgesloten voor de trein naar, naar, naar Zandvoort. Dus dan ja. zou je zeggen dat het in ieder geval uh, een stuk rustiger moet worden. Ja, ze verwachten in ieder geval hier al wel dat het wat rustiger wordt, omdat er net meer politie staat en uh, de helft is nu al weggegaan, zeg maar. Dus ik uh, denk dat het nu niet uh, veel meer uh, standtoeristen zal komen. Maar goed, dat betekent dus de mensen die uit de trein komen, die kunnen er gelijk weer in? Uh, nou ja, ze worden boven tegengehouden, daar worden ze gecontroleerd, et cetera. En uh, ja, de helft loopt gewoon door en uh, het is bijna niet te controleren nu, zo druk is het. Nee, dat is, uh, dat is een van de, van de risico's van het uh, toch iets versoepelen van het systeem, hè? vind je ook niet? Ja, dat... ja maar ho ja, hoe ver kan je gaan daarbij? <laughs> ja, nee, klopt, dat, dat, die vraag is om, niet te beantwoorden eigenlijk. Wat? Want als ik dit nu weer zo zie, denk ik van nou, ik kan uh, betere, uh, betere maatregelen nemen dan als dat iedereen hier naar het station komt. Ja, wat uh, wordt er nog wel rekening gehouden met anderhalve meter, of is dat ook uh, <lacht> helemaal verdwenen? Nou, zoals ik uh, kon zien net met de laatste trein, staat iedereen bij de deuren en wordt het in één stroom allemaal naar buiten. Dus uh, er wordt geen uh, anderhalve meter rekening gehouden. Verschrikkelijk, ja. <lacht> Ja, dan zou je toch bijna moeten overwegen om, uh, om ook voor de komende weekenden uh, gewoon uh, ja, Zandvoort weer op slot te gooien. Maar dat is niet de bedoeling van, uh, van het wat versoepelde beleid, hè? Nee, nee. Maar het... Ik zit even te kijken. Ik zie nu een uh, cameraploeg, want dat, uh, die zijn hier ook bezig. Volgens mij zag ik net RTL Nieuws voorbij al komen. Met de hele cameraploeg en uh, bus en uh, weet ik het allemaal. Nou ja, Zandvoort is in ieder geval weer het nieuws. Dus, uh, dat zeker. Ja, dat gaan we weer redden, Thomas. Dus... Sta je daar met een uh, ZFM-jas uh, aan, dan kan je ook meteen even in beeld springen, weet je wel, bij RTL. Ja, ja. Dan ik zijn we ook weer lopen. even op, uh, op televisie. Ja, zie ik hem voorbij lopen. Ja, nou ja, zou goed zijn. <laughs> maar in ieder geval, het advies zou gewoon moeten zijn van, uh, nou ja, niet naar zandvoort komen in het weekend. Nee, dat wordt ook op die uh, schermen aangegeven, waar ook de uh, vertrektijden staan, et cetera. En uh, dat, ja, ze zijn in Amsterdam dus druk bezig om uh, alles zoveel mogelijk tegen te houden. Ja. Ja, ik begrijp, ik begrijp ook wel dat je graag naar, naar, naar, de, naar de strand en de zee wil, maar ja, in deze tijd, uh, ja... Goed, nou, je zal ongetwijfeld weer een tussenoplossing voorkomen. Maar ja. verder, geen, verder geen narigheden. Nog niet. Anders meld je je, je wel weer. Dat. Ja, dat ga ik doen, zeker. Nee, maar de meeste mensen denken natuurlijk, uh, mannen, van... Uh, nou, ik kan wel naar het strand, want de meeste mensen die zijn heel verstandig, die blijven toch nog wel thuis. Ja, nou ja. En als iedereen dat gaat ja. denken, dan krijg je dan, dan de situatie waar we nu in zitten. Ja. Laten we hopen dat het met de sissen af, uh, afloopt. Thomas, hartstikke bedankt voor je, bij, voor je actuele bijdrage aan ons ja, programma. Graag, graag. Ik wacht deze terrein nog even af en dat uh, nou, laat ik het wel even weten. Oké, okay. alvast uh, tot zover hartelijk dank, Thomas. Graag gedaan. En als er nieuws is, dan worden we het graag in het uh, volgende uur weer van uh, Thomas... die daar ter plek is bij het station van Zandvoort.